Alleen op een eiland. Dagboek van een eilandbewoner. Jan Wolkers. Vijf en een halve dag zit hij op de plaat. Hij gaat zijn zesde dag in met de routine die ook Tarzan kenmerkte. We hebben nog steeds, ook in deze fase, maar één keer contact per dag met Jan Wolkers. Een contact waarin we ons beperken tot het vertellen van één mop en dan van zijn kant nog. Het gaat daar allemaal uitstekend met hem. Geen neerslachtige man die vurig naar het einde verlangt. Wel zal hij het op prijs stellen als we hem zaterdag ophalen. Eigenlijk alleen omdat hij dan zijn Carina in de armen kan sluiten. Want laten we eerlijk zijn, een man die een moederzeehond van achter in het middel probeert te pakken, leidt. Goed, nog even een opmerking aan al die mensen die ons geschreven hebben met het verzoek om daar ook te mogen zitten. We moeten u teleurstellen. Het kan niet omdat rotterdam Platen maar twee weken per jaar onbewoond is. Reden is dan dat de staf van Rijkswaterstaat op vakantie is. En dan nog een antwoord voor de briefschrijvers die zeggen dat de eenzaamheid per dag onderbroken wordt door dat radiocontact, waardoor je nooit tot een ware beleving van die eenzaamheid kunt komen en waardoor dit hele project niet meer is dan een stunt. Daar kunnen we lang over praten, maar een volstrekte eenzaamheid met het daarbij horende paniekgevoel dat je het niet zult redden, kun je natuurlijk nooit ...als je weet dat je aan het eind van de week opgehaald wordt. U moet daar gewoon niet zo zwaar aan tillen. Het blijft voor die twee mensen die dit beleefd hebben een unieke situatie. We hebben Jan Wolkers inmiddels aan de lijn. Jan Wolkers, is dit verstaan over... Ja, mensen, ik moet jullie rechtstreeks... ...ik zal zomaar zeggen fris van de lever een stukje, een stukje reportage brengen. Dan stijgt hij net, je kan hem net niet meer horen... een helikopter op waarin uh, stationmilieu a Keizer zit... CM de Groot, JN van Luik van de Suifvlucht van Hangar 5, vliegbasis Soesterberg. Drie mannen dus en een zeehond. Een zeehond die ik gisteren aan het strand gevonden heb. En waar ik dus, uh, ja, uh, niet de gelukkigste uren van mijn leven, maar het scheelt toch niet veel, de laatste tijd uh, mee heb doorgebracht. Ik liep dus gisteren hier naartoe om, een, uh, om, een, om, om wat aan mijn hek te gaan werken... En daar lag hij uitgeput. En hij kon niet meer naar zee komen. Met heel veel moeite krabbelde hij een beetje vooruit. Hij beet naar me. Ik pakte hem op. Ik heb nou wel een uur met hem eerst in mijn armen langs zee gelopen. Of ik zijn moeder zag. Maar die was nergens te zien. Toen heb ik hem hier in een, in een hok gestopt. Van de Rijkswaterstaat. Wat ik uh, weer heel goed schoon zal maken straks. En... Toen ben ik weer met de kijker de zee af gaan kijken of ik geen moeder zag. Maar ik, uh, ik zag niets. En toen heb ik uh, dus uh, gebeld. Naar, uh, nee, toen kreeg ik contact met Warven. En toen heb ik dus gevraagd precies wat ik doen moest. Ik wist wel dat je zo'n beest uh, met een slang... Eten moest geven, maar niet precies hoe lang die slang moest zijn, enzovoort, enzovoort. Die uh, informatie heb ik dus allemaal gehad. En uh, daarna ben ik uh, dus, er stonden hier nog twee flessen gepasteuriseerde melk. En ik, ik had een trechter en dan moet je dus een stuk slang aan doen. En 25 centimeter van die slang moet je in het keelgat van het beestje steken. En dan komt de melk erin. Dat lijkt zo eenvoudig, maar het is voor mij een worsteling geweest van vier, vijf uur. Heb ik in dat Rijkswaterstaathuisje, het was helemaal, de ramen waren beslagen van mijn transpiratie. En waarschijnlijk ook van die van het zeehondje. Het is, nou het is een juweel van een beestje. Zilverwit van onderen, zilvergrijs van boven, met een paar, nou, prachtige donkere ogen, zo groot als van een oude, ouderwetse winterjas. Als de knoop van zijn winterjas. En uh, toen eindelijk, hij beet in het begin. En ik moest maar die slang, bij zijn tandjes ging het een beetje bloeden. Maar eindelijk kreeg die slang erin. En toen een half litertje gepasteuriseerde melk. Klok, klok, klok. En dan hoor je hem steeds. Dan sputtert hij weer even. Dan moet hij op adem komen. En toen zat het er eindelijk in. Na vijf uur worstelen. En ik haalde slang eruit. En hij kot zo alles er weer uit. Kreurig. Bezweet ben ik toen maar naar bed gegaan, uh, want ik wist toch dat het hopeloos zou zijn. En toen vanmorgen om half zes was ik hier alweer. En toen ging het beter. En toen was hij ook veel rustiger. Hij herkende me al. Hij liet zich overal strelen. Nou ja, het was uh, gewoon uh, vader met kind. En uh, daarna heb ik vier... ...oude balen stro in het vierkant gezet... daar heb ik hem ingelegd... Ik heb, uh, ...ik heb er de parasol bij gezet... ...die er al klaar stond voor de aftocht... ...die heb ik, uh, die, uh, die ik dus niet gebruikte... ...die heb ik eindelijk erboven gezet... ...zodat hij heerlijk in de koelte lag... Ik heb foto's van hem gemaakt, ik heb hem een beetje met, uh, met water besproeid en zo nu en dan haalde ik hem eruit en dan ging daar weer klok, klok, klok, ging er wat naar binnen. En hij heeft, uh, hij heeft vier keer dus gescheten, ik geloof dat het heel, uh, dat het daaraan zat, dat, dus dat hij heel gezond was. Je zou kunnen zeggen, zolang het er hoop is, is het er leven, een soort bruingele gele babypoep en... Uh, ja, wat heb ik verder nog? En dan heb ik hem weer afgespoeld en bespoot. Hij hoeft niet nat te blijven, hij mag gerust droog blijven. En dan heb ik hem afgespoeld en bespoot. Hij is, hij is. nou ja, het is een, het is een nou ja, goed. Ik bedoel, juist als je zo'n week hier alleen zit, dan uh, wil je wel eens een beetje aanspraak zo hebben hè, van een dier. En dit beestje, dat is ongelooflijk. Als ik, als hij me maar even zag, dan ging zijn kopje naar me toe en dan, uh, nou ja, het is... Uh, het is nu voorbij. Hij is weg. Het was, ik had hem wel altijd bij me willen houden. Ik dacht als, als, als, ik lang op, als ze lang op zich laten wachten... Ga ik vanmiddag als het app is. Ik weet een hele fijn kreekje met helder water. Dan ga ik samen met hem zwemmen. Kan ik eindelijk eens met een zeehond zwemmen. Dat is altijd mijn lievelingswens geweest. Maar uh, hij is nu weggehaald. Door, uh, door, door Keizer de Groot en van Luik. Dus van uh, de surfvluchten van, van Soesterberg. En hij gaat naar... En daar ben ik erg blij om. Hij gaat naar Tesla toe, naar het Texels museum. En jullie weten, ik kom veel op Texel. Ha, die tuin de winter, mag ik wel zeggen. Die rijdt daar rond. En uh, uh, daar zie ik hem dus. Uh, kan ik hem net zo vaak zien als ik wil. Nou, ik zal nu maar eens overgeven. Ja, ja. Goed Jan, onze wakkere bakker Gorselaar... dat is een heel ander hoofdstuk... of die, hoe die man ook eigenlijk mag heten... die heeft met zijn gevulde koeken ook zijn verrekijker naar beneden gedonderd gisteren. En dan nou vraagt hij aan jou... of je misschien kunt vinden of de overblijfselen daarvan. Hè? Zo zie je maar. God straft onmiddellijk. Over. Ja, weet je dat ik... Uh, dat ik dat ook uh, dacht... eerst met die, met die... met die dode zeehond... en nu die levende. Ik dacht hij straft onmiddellijk... maar hij, uh, hij beloont ook onmiddellijk. Ja, die... Uh, kijk... Ik, met mijn scherpe oogjes, had er natuurlijk weer gezien dat er eerst aan, aan iets naar beneden donderde uit het vliegtuig voordat die taartjes kwamen. En ik dacht, uh, daar laat natuurlijk iemand weer een verrekijker donderen. Ik heb er toen niet naar gezocht, maar toen smiddags ging ik weg en toen zag ik hem daar liggen. Hij was helemaal kapot. Uh, het is een Japaner, mag ik wel zeggen. Nou, niet helemaal kapot, maar een glas is stuk en zo. En je ziet het, dat God nog veel onmiddellijker straf, huh? uh, Over... Mooi. Zeg even iets anders, um, er zijn nu mensen op het eiland geweest... en er zullen een aantal mensen in het land zeggen... kijk, nou is er helemaal geen lol meer aan, nou is die eenzaamheid helemaal verbroken. Wat vind je daar zelf van, over? Hallo, er zijn hier geen mensen op het eiland geweest. Ze wilden op het eiland en meerden ze aan en dan stuurde ik ze terug... Hè, en dan met een paar rauwe kreten en dan, uh, nou ja, dan kom ik zo aangerend... het leek, uh, het, leek uh, het nosverslag wel van Calcutta. En dan deinsden ze terug over... Ja, ja, dat betekent dus dat je nog steeds geen onderbroek aan hebt. Zeg nee, maar ik bedoelde dus de mensen van de luchtmacht, hè? die zijn hier nu geweest. En daarom zullen mensen misschien zeggen, die eenzaamheid is nu helemaal verstoord. Je hebt toch weer mensen gezien en contact gehad. Wat vind je daarvan? Over. Nou, uh, even op dat naak, toen ik die jongen zag komen... Heb ik gauw mijn hemd en mijn broek aangetrokken. Want het zijn natuurlijk wel geharde jongens. Maar ja, zo'n zo zo soort halverwilderde aap van zo'n eiland en zo. Die kan je toch wel de zeker met hartland. Ze moeten weer veilig thuis komen. Maar nee, die eenzaamheid, die heeft, dat heeft vijf minuten geduurd. Vijf minuten geduurd. Ze hebben even een foto van mij gemaakt met het zeehondje. Uh, ik tussen ze in met zeehondje. Die kerels zien er erg mooi uit in die oranje pakken. Dus dat zal een prachtig diaatje worden. Over... Goed Jan, wij hebben contact vanavond om 6 uur. Dat kunnen de luisteraars dan niet horen. Maar we wensen je natuurlijk nog veel meer plezierige dagen. Het loopt dan naar het einde toe. Waarschijnlijk hou je daar rekening mee. De luisteraars die kunnen het geheel morgen weer beluisteren. Weer via de zender Hilversum 2 van 12 uur tot 10 over 12. En dan voor vandaag tot zover de Bredenburg. Alleen op een eiland. Dit was het dagboek van de eenzame eilandbewoner Jan Wolkers. Contact vaste Wal, Willem Ruys. Vara Afroproductie, geen Gouwswaard.